Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. 16 Chinese straaljagers zijn de grens met Taiwan overgestoken. En dat is het zoveelste machtsvertoon van China tegenover Taiwan... Het land deed ook al allerlei oefeningen in de lucht en op zee, vertelt de Taiwanese buitenlandminister. It is conducting large-scale military exercises and missile launches, as well as cyberattacks. Taiwan denkt dat China een invasie van Taiwan voorbereidt met al die oefeningen. China ziet Taiwan als deel van hun land. Taiwan kreeg vorige week nog steun van het westen door het bezoek van een Amerikaanse politicus. En dat maakt China boos. China en Taiwan hebben bij de grens oorlogsschepen liggen die elkaar scherp in de gaten houden. Zoek de schaduw morgen op, drink genoeg water en let extra op je oude buurman of oma. Vanaf morgen geldt het hitteplan weer. Het wordt hartstikke warm. Ook dit meisje heeft het weerbericht al gezien. Ik heb liever 5 graden kouder of zo, dat je nog lekker in, uh, op het gras kan liggen ergens of zo, picknicken. <lacht> het is wel te warm om in de zon te zitten. De komende dagen rijden er extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Een enge verrassing voor een gezin uit Emmen na hun vakantie in Zweden. Bij het uitpakken van de auto ontdekten ze een kronkelende lifter die stiekem was meegegaan. We hebben een slang meegenomen. Ja, luchtslang. Ik zweer het, dus ik zweer het. Het is een slang in een dak. Ja. Het ging om een zwarte adder, een giftige slang die in Zweden veel voorkomt. Volgens de dierenambulances zijn de beesten normaal altijd best wel schuw, maar dit was een supereng exemplaar. Ze hebben hem uit de dakkoffer gehaald en meegenomen. En de Japanse modeontwerper Issey Miyake is overleden. Misschien gaat er dan niet meteen een belletje rinkelen, maar dikke kans dat je zijn kleding voorbij hebt zien komen. Steve Jobs droeg altijd zwarte kooltruien van Miyake en had maar liefst 100 exemplaren in zijn kast liggen. Je hoort correspondent Anoma van der Veren. Hij was vooral bekend van het zogenaamde pleatsplies. Uh, en dat is dan mode dat, uh, dat al, waar de kleding al voorgevouwen is in geometrische patronen. Uh, ook op een manier dat het niet meer kan kreukelen. En dat zie je dus nu in een, in een hoop kleding terug. Um, hij was ook een van de eersten die dacht mode kan comfortabel zijn. Nou, dat is... Revolutionair natuurlijk uh, en dat kwam vanwege een achtergrond als danser dan Miyaki was 84 jaar. Het weer nog zonnig en een stuk warmer dan de afgelopen dagen aan zee 24 graden in Limburg loopt het op tot 29 graden. ZFM verkeersupdate verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 The cat sat on There's a time to relax and let you wear it behind Exactly so we'll be something cries my mind And what's the sign of the time we never forget One morning I'm parents kicked out of a bed We told them it was stupid, don't play the fool But the answer was shut, sure, you gotta go to school G's running up and down and everybody know been rocking, popping in the street kid's show Mike, G-Rock the house and you know what I'm saying Now when he's on the mic there will be no delaying So you better run to see him in your neighborhood He's been rocking all the way to Hollywood Hey check it out, these are the words we say Yo scream at us, we need a holiday We gonna ring a rang a dog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 We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screwed a lot, the only thing in school, the only thing I've got, that's where Spare Store me, I better go, that's when hanging on the street, in the street, get choked, and about rocks, What?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 <laughs> My name is Mrs. Red, and also DJ, and then I like the skills of the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 I, K, E, R, N, D, N, Z, yo, M is Microphone, and D is D, N, Michael G in the house, that's serious. And you know that, and you show that, it's time, Sven, so let's go back. And we are going on a summer holiday. Do, do, do, do, do. En toen ik euh, echt 12 fiendsjes euh, begon are... te verzamelen, toen begon ik zo'n beetje met are... deze single van uh, MC, ja, single, 12 fiends van uh, MC, Michael G en uh, DJ Sven, ook uh, de geelblauwe vlag van Zandvoort uh, uh, op de hoes.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 Welkom terug, het tweede uur alweer. Ja, welkom luisteraars en kijkers, uh, niet te vergeten. Ja, hallo. Ja, ja, ja, ja, ja. De vrijkaart uh, die, die uh, komt eraan, want uh, er nee, ja, is gebeld. Die komt u maar halen. <affiliated> die, die, die komt hij maar halen. <suscept operation Gambleroid> maar het geeft wel even ons bereik weer. Huh? Ja. We komen uh, we, uh, niet alleen in Zandvoort uh, op de radio of op de computer, maar ook in Arnhem. Dus uh, nee, gefeliciteerd. Kan je, allemaal, internet hekken. Gefeliciteerd met twee kaarten, want je mag ook iemand meenemen. Ja, ja, ja nee, hartelijk En wie dan... neem je mee? <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> Aye. Ah, <jay. laughs> goed, uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. In ieder geval voor vandaag zijn. Maar volgende week heb je ook weer de kaarten, toch? wel. ja. Oh, Oké, okay, goed. Wat gaan we tweede uur doen? Nou, de vaste luisteraars en kijkers weten het natuurlijk. Uh, uh, op Zandvoort op zondag. Het tweede uur gaan we de regio in. We gaan uh, beginnen met uh, Amsterdam en wel het Nieuwe Meer. Want Nieuwe Meer is het uh, natuurgebied, is, uh, de mensen die daar wonen, zijn tot wanhoop gedreven. Want er worden uh, in deze vakantieperiode feesten georganiseerd met meer dan uh, 25 boten uh, op het water. En uh, dan hebben ze van... vroeger hadden ze van die hadden ze van die, van die kleine boxjes, Of van die uh, van die, hoe heet die walkie wok. Walk Walkmans en dat soort werk, dat was niet zo erg. Maar nu hebben ze echt de boksen ontdekt. en die maken een gigantische herrie. En daar hebben, daarover hebben we zometeen over een tweetal platen. een reportage van onze collega's van NHTV. Wat we ook gaan doen, we gaan naar West-Friesland en we gaan wel naar Enkhuizen.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 Maar daarna, als dat afgelopen is, de officiële scootjes uh, gebeuren, dan heb je als het ware de eerste divisie nog. Dat zijn mensen die wel een scootje hebben, maar nog, uh, nog niet in de hoofdklasse mogen meevaren, om het zo maar te zeggen. Maar uh, in Enkhuizen uh, uh, uh, hebben ze het scootje, de drie Haringen. En die zijn nu voorbereiding aan het treffen voor hun hypervrieke scootjezielen. En dat is uh, dus na de, het officiële scootjezielen, wat uh, nu aan de gang is. Trouwens, vandaag een rustdag.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 En we gaan uitgebreid stilstaan wat de activiteiten van het Zandvoorts Museum zijn. Want dat zijn er ook nog al wat. Dus half vier de evenementenagenda. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden. Oh ja, natuurlijk voetbal, Eredivisie divisie houden. Jij ja, de... krijgt heel nee. veel berichten binnen dat er vlieg gescoord wordt. S Spannend.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 Then Zandvoort en de regio. Ja, we zitten in het tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. En dan gaan we altijd uh, de regio in, uh, albert -Jan. En uh, jij hebt alweer uh, uh, mooie dingen uitgezocht uh, van onze collega's van uh, NH Nieuws. En het gaat er ook eentje over uh, kebong kebong. toch? Ja, kebong boem. En uh, daar, uh, hadden, gisteren hadden we trouwens ook en uh, uh, Hardy aan de telefoon. En uh, die had het ook over de uh, geluid, uh, hardheid van dat boem boem boem muziek. En uh, het schijnt dat die gay pride uh, op een gegeven moment 85 decibel is gemeten. Ja, wel harder volgens nog, mij. Nog harder. <laughs> nou. <kug> Goed, maar ook in de meren uh, wordt, uh, uh, is er wanhoop uh, uh, uh, uh, uh, gedreven. Want de partyboten drijven daar af en aan. En de omwonenden raken meer tot wanhoop. Meer tot Feesten met wel 25 boten aan elkaar. Bewoners en ondernemers in de...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 het is steeds heftiger geworden met uh, al die uh, partyboten. En dat is uh, ook duidelijk uit uh, deze reportage van uh, NH Nieuws en uh, AT5 uh, Albert Jan.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 Ground. Don't be shy, girl, go bonanza Shake your body like a baby dancer Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch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 Mom, she's like, oh, no, no, no, no, Dancer. Shake your body like a belly dancer I must say, you're the fiest thing in here You're so happy, gonna need some rain in here Time to make ex-cancers in here Girl, you can do anything you want me here Down if you want to, drown if you want to You ain't even gotta drop down if you want to Cause I gonna see you shake it standin'. Either way you do it, don't even gotta stand it Hey ladies, drop it down Just wanna see who touch the ground Don't be shy, girl, global dancer Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see who touch nou, we hadden net uh, de reportage over de partyboot. Ik kan me wel voorstellen dat als je lekker op zo'n bootje zit, je gaat thuis eventjes open, op Jan, dat het feest uh, uh, toch wel aardig uh, losgaat.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 Whoa. Life is suffering at all Live life on the wall. Live your life on the wall. Live it on the world You can shout out all you want to uh, uh, Cause there ain't no sin and folks are getting loud uh, If you take the chance and do it van de gelijknamige LP of The Wall... de Michael Jackson met inderdaad uh, Of The Wall. Voordat we het evenementen een beetje door gaan nemen... zijn er weer heel wat. Eerst uh, de Eredivisie, want uh, ja, we zitten weer in de Eredivisie... sinds uh, gisteren weer uh, begonnen. We gaan uh, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... Uh, nog even een beetje doornemen. Want uh, ja, twee wedstrijden hebben we op de kalender staan, uh, Op Jan. Ja, en er is het inmiddels rust.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 Oh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 ja, ik hoor je al de hele week over uh, scoetjes zielen. Ja, dat is, uh, ja, laten we zeggen, de eredivisie van het scootsje zielen is uh, afgelopen week uh, begin voor, vorige week begonnen. En het duurt nog tot volgende week vrijdag. Maar er is meer. Er is ook een eerste divisie, de zogenaamde eh, Lepen Frieske Scoochessielen. En eh, een, een, scoots, een Fries scootje ligt eh, momenteel in West-Friesland en wel van, in Enkhuizen. En die vaart eh, vanaf Enkhuizen vertrekt eh, hij eh, minimaal één keer per week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 ja, het vergt ook wel wat arbeid en dus wat kracht om een en ander uh, ja, aangetrokken te krijgen met veld. En deze kracht, plus de steile hellingen die het schip maakt, zorgt inderdaad wel eens voor rotzooi aan boord. Ja, op, op, op, op. Ja. Ja. Waarom heb je die, die taansbakje gedaan? Die hebben Berber in de, de dienstschot, toch? In dat ding? Ah, oh, we nee, Berber dan. <lacht> Ik was er gewoon een beetje bang voor, dat er iets gebeurde. Het varen op zo'n scootje is mooi, maar de echte inspiratie haalt het team...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 Dan haak ik mooi keer rechts. Dat het zuil van het schootsje heet, gewapperd in de mest droge ziel, krijg ik een goed gevoel. De bemanning niet op scherp en we maar in Maar om ons, daarmee we al je ringen. Want als je verzaakt, dan vrijen we niks we in. De schepper is de master van het school. Met boppen de mers. Dat is huis bekender, we de wijn het de wegen van de maan en niet het hut. Het spoedse slag gaat stom. Pro-uusmacht, besut.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 Die heeft wel een groot hè? Die moet ik ook helemaal niet hebben. Ik denk, wat klinkt in één keer Michel Vulgen verkeerd? Maar. Ja. Knopje. Life wash. D'un gat die wilde changer l'histoire. Froze, c'est froze. Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Sur sa brassière, il y avait déjà des canons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 Pour. Il épousa un jour de gloire, faux, faux. une demoiselle nommée Victoire. Trop, faux. Elle était fille de légionnaire, d'ailleurs elle sentait bon. Ouais. Devant le maire, la belle n'a pas de Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez! Un petit coup de Marseillaise! Ouais, un petit bout de l'Armadon!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 Voici la fin de mon histoire. Faut ce qu'il faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Faut, c'est trop. Un jour, au cœur de la mitraille, un boulet de canon. Fit oh une entaille plus large que ses galons. Du champ de bataille, sorti la moitié d'un con. Et allez Un petit bout de Marseillaise ouais, non, non Un petit bout de la manœuvre J'ai dit non Et vive enfin le Père Lachaise. Misschien ben je nog uh, onderweg uh, naar Frankrijk. ga je nog uh, binnenkort? Of uh, ben je inmiddels alweer terug? Dan is het balen trouwens. Maar uh, wederom, uh, Zwarte Weekend, zal ik het maar even noemen. Zwarte Zaterdag is Zwarte Zondag. Want uh, gisteren stonden meer dan duizend kilometer uh, nog. Uh, in Frankrijk aan files, dus best wel heftig. Vandaar dat we even de zonnige klanken voor je draaiden van Michel Fugin.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 ...heeft Den Oever misschien wel meer te bieden... Dan, ...dan de mensen eigenlijk weten. Ja, maar zeg het niet te hard. Mooi, zo'n verhaal over Den Oever. Inderdaad een plaats die we zeker niet moeten gaan vergeten, op het Jan. En dank aan NA Nieuws ook voor de gezellige muziek erbij trouwens. Ja, nee, ja keurig, keurig onderbouwd. Keurig, keurig onderbouwd. onderbouwd, nou helemaal lekker. We gaan op naar het nieuws in weer van vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zondag. Blijf lekker luisteren. Momenteel 20 graden hier in Zandvoort. Of op de masten van het Palace Hotel. En nog een uurtje. En dan gaan we weer door met het volgende programma wat eraan gaat komen. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En niet alleen op radio, maar ook op tv. En volgens ons ook via de app of zfmsandvoort.nl. En de app die kan je gratis downloaden in onder meer de Play Store. Je ziet Justin en Lucius vlak voor vieren.